Vandaag hebben we bij ons onze broeder Richard Manuër om naar voren roepen. Hij is een evangelist, hij is theoloog, afgestudeerd aan de Azusa, en hij gaat een woord brengen van de Here voor ons harten vandaag. Geef hem een, kom op, nieuw lijf meer. Jullie kunnen een beter applaus. Ja, yes. laat hem zien, laat hem zien. Hallo, goedemorgen. Hoe is het met jullie? Goed, yes. Als, waar de Heer is, dan gaat het goed, hè? Nee. God is hier op deze plek. En weet je, soms zeggen we van God is hier op deze plek, maar dan zeggen we van ja, hoe weet je dat nou dat Hij hier is? Ik ben hier niet zo vaak, maar ik weet dat God hier is. Weet je waarom? Omdat hier meer mensen zijn dan de vorige keer dat ik hier kwam. En waar God is, daar gaat zijn werk vooruit. Daar groeit zijn werk. Waar God is, daar is groei. Amen. En wij zijn een volk dat vooruit gaat. Wij zijn een volk dat groeit. En Gods aanwezigheid is het meest kostbare dat wij hebben in ons leven. Amen. Dus, vandaag ga ik. Uh... Een woordbrenger. En uh, waren, ik was de hele week bezig. En ik dacht, allereerst dacht ik aan Romeinen hoofdstuk 8. Ik dacht van ja, ik ga iets leuks brengen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 is vol met allerlei rijkdommen van het woord van God. En ik dacht van, ik ga daarover spreken. Over dat we kinderen van God zijn enzovoort Maar er was iets in mij dat nog niet helemaal klikte. En ik was de hele tijd, de hele week bezig, bezig. En gisteren um, was ik um, les aan het geven. En we waren bezig met Jozua, hoofdstuk 1. En we waren daarmee bezig en we begonnen erover te praten. En, en toen voelde ik in mij van, nee, dit is het. Dit is, dit is het woord wat God vandaag wil spreken met ons. Laten we dus onze Bijbels openen in Jozua, hoofdstuk 1. Jozua. Het is het uh, niet vijfde, zesde boek van de Bijbel. De Oude Testament. Jozef, hoofdstuk 1. Voor sommigen zit het een heel bekend hoofdstuk. Maar als je het nog niet kent, dan ga je het vandaag kennen. Yes. Laten we het woord van God lezen. En als je wilt opstaan, dat mag. Jozef, hoofdstuk 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 1 tot en met 9. Het woord van God zegt ons... Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hittiten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. En hier komt het. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wat zou dat mooi zijn, hè? wanneer God dat tegen jou? Wat is het dat mooi als God dat tegen jou zegt? Ik zal je niet loslaten en ik zal jou niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit land, het volk, het, uh, u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dit boek met deze wet, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Amen. We kunnen gaan zitten. En zeg tegen die naast jou is het onmogelijke... ...is eindelijk mogelijk. Het onmogelijke is eindelijk... ...is eindelijk mogelijk. Dank u wel, Vader, voor dit woord. Heer, op dit moment, Vader, wil ik u vragen voor ons allemaal hier vandaag. Heer, wij onderwerpen onszelf, Vader, aan uw woord. En Vader, wij, wij erkennen, Vader, de kracht dat in uw woord is, o Vader. In uw aanwezigheid, vader. En vader, vandaag wil ik u gewoon vragen om ons te, te, te overwelmen, heer, met uw woord. Om, om, om helemaal over ons heen te komen, vader, en tot ons te spreken, mijn God. En heer, dat u... Is, krachtige dingen zal doen in ons leven en ons zal transformeren, mijn God, in de naam van Jezus. Heer, wij bestraffen, mijn God, alles wat ons wilt storen, mijn God, om naar dit woord te luisteren, Heer. In Jezus' naam, Vader, en dat de grond, Vader, waar dit zaad op valt, mijn Heer. Vader, vruchtbaar grond zal zijn, Vader, zodat het zal groeien, Vader, en vruchten zal dragen, mijn God. In Jezus Christus' naam, wij geven u alle eer en alle glorie in alle eeuwigheid. Amen. Het onmogelijke is eindelijk mogelijk. Amen. Vandaag heb ik een korte boodschap voor jullie. Ik heb maar twee blaadjes mee. Normaal heb ik drie of vier blaadjes mee. Dus jullie zijn vandaag wel zalig. Dus jullie hoeven niet lang naar mij te luisteren. Jozua. Het woord dat we net hebben gelezen. Is een woord van God dat tot Jozua kwam. En wie was Jozua? Jozua was een, een, een jongen. Een, niet een jongen. Een man. Die de opvolger van Mozes zou moeten worden. Mozes die het volk Israël uit Egypte had gehaald. Hij had grote wonderen gedaan. God had hem gebruikt om door de Rode Zee heen te gaan. De Rode Zee was opengespleten en het volk ging er doorheen. Mozes had grote ontmoetingen met God op de berg. En de wet van God kwam tot Mozes. En Mozes schreef het allemaal op. En Mozes... Voor de Israëlieten was Mozes, tot vandaag, is het een van de grootste profeten. Ofwel niet de grootste profeet voor de Joden vandaag. En, en Mozes, hij was een geweldige, zachtmoedige man, zoals de Bijbel zegt. Hij was een man van God. En Mozes... Um, had heel veel geduld... Met het volk van Israël. Als we het verhaal van Israël gaan lezen. Dan zien we dat de Israël, de Israëlieten, die waren geen makkelijk volk. Toch? Ik weet niet of jullie het verhaal hebben gelezen. Dit volk, dit volk was hard. Dit volk had een hard hoofd. Ze wilden niet luisteren. Het, ze waren als kleine kinderen die niet wilden luisteren. En, en God en Mozes had, hadden veel geduld nodig voor hen. En dus dit volk, uiteindelijk um, twijfelden ze om in het beloofde land te gaan. Ze begonnen te morren. En ze zeiden van, nee, wij kunnen het niet. Wij kunnen het niet. Terwijl God zegt van, jullie kunnen, jullie gaan het beloofde land in. Ik heb het jullie beloofd. Het, zal, het is een land van zegen. Het is een land vloeiende van melk en honing. En, en, en, maar het volk zei van, nee, wij kunnen niet. Er zijn reuzen daar. Het land is goed, ja, het is goed. Maar wij zijn als springhanen daar als we daar komen. De mensen zijn sterk, er zijn grote steden. De, stad, de steden zijn groot met dikke muren. Het zal ons nooit lukken. En God zei van, omdat jullie dit hebben gezegd, zal deze generatie 40 jaar in deze woestijn blijven. En deze generatie zal sterven, maar de generatie die naar jullie komt, die zal het land in bezit nemen. En de enige van de oude generatie die het beloofde land ingingen, was Jozua en Caleb. Want deze twee, zij geloofden wel in het woord van God. En Jozua werd de dienaar van Mozes. En toen Mozes naar de tabernakel ging om met God te praten, ging hij met Jozua. En God was met uh, Mozes aan het praten en toen, Moses, toen hij klaar was met Mozes... Mozes ging weg, zegt de Bijbel dat Jozua daar achterbleef. Om langer daar te zijn met de Heer. En, en Jozua was dus die persoon die Mozes moest opvolgen. En dit was een hele moeilijke baan om aan te nemen. Dit was een hele moeilijke, um, laten we zeggen, het, misschien was er geen sollicitatiegesprek, maar het was moeilijk. Het was moeilijk. Om Mozes op te volgen. Ik, als ik het zou zijn, zou ik heel bang worden. Want dit volk is geen makkie. Dit volk was moeilijk. En de taak die voor hem lag, was nog moeilijker. Het beloofde land moesten ze naar binnen gaan. Er lag een heel moeilijk verleden achter Jozua. Er waren zoveel dingen gebeurd in het verleden. Zoveel dingen waren gebeurd met het volk van Israël. Zoveel dingen waren gebeurd met hem, met hun allemaal. 40 jaar in de woestijn. In, het was geen grap. 40 jaar in de woestijn. En God, en God zorgde voor hun. Dat zeker. Maar het was niet makkelijk. Er lag dus een moeilijk verleden achter hem. En er lag nog een grotere uitdaging voor hem. En soms is het zo, ook zo in ons leven dat wanneer wij tot Jezus komen, dat we een heel moeilijk verleden achter ons hebben. Maar de uitdaging voor ons lijkt soms nog veel groter. En daar staan we dan tussen een moeilijk verleden en een grote uitdaging. En wat doen we dan? Wat doen we dan? En meestal worden we dan bang. En dan zeggen we van... Kijken we naar achteren en kijken we naar ons verleden en zeggen van... van ik kan dit nooit. En als we naar voren kijken, dan zeggen we nog, nog meer... Ik kan dit echt niet. En dan sta je daar... Tussen jouw verleden en tussen jouw toekomst. Een verleden die God jou heeft vergeven. En een toekomst die God jou wilt geven. En, en je kijkt naar de toekomst die God jou wil geven. En je zegt van nee, dit is onmogelijk. En je kijkt naar je verleden en je zegt nee, het is echt onmogelijk. Ik, ik die persoon die al die dingen heeft gedaan. Het is onmogelijk. En Jozua was precies daar. In, in het midden van stappen in de toekomst die God voor me had... of eigenlijk gewoon daar stil blijven staan en niet weten wat hij zou moeten doen. En hij werd bang. Hij werd bang. Ik zou ook bang worden als ik Mozes moest opvolgen. Het was iets heel moeilijks. Het beloofde land lag voor hen. En eindelijk, hetgeen waar ze zo lang aan het wachten waren... Ze waren zo lang aan het wachten om eindelijk dat land binnen te gaan en het over te nemen en het van hun te maken. Het land waar grote reuzen waren. Het land waar grote steden waren met grote muren. Het beloofde onmogelijke wat God had beloofd. Het beloofde onmogelijke. Voor hun was het onmogelijk. Maar God had hun het onmogelijke beloofd. En die taak die voor hem lag was enorm. En, wanneer, en de taak die God voor ons heeft liggen. En nu, vandaag wil ik ook spreken tot jullie als gemeente. Want ik weet dat jullie woensdag een geweldige visieavond hebben gehad. En jullie zijn helemaal enthousiast. En ik wil jullie enthousiaster maken. <laughs> dus uh, de taak die voor jullie ligt als gemeente. En de taak die voor jou ligt als, als persoon. Die God, waar God jou toe voor heeft geroepen. Is een grote taak. Het is een taak waar je veel verantwoordelijkheid voor moet hebben. Het is een, een, een onmogelijke taak. Het is een mission impossible. Maar God heeft jou daarvoor geroepen. God heeft jou daarvoor geroepen, want wanneer de taak groot is, dan is het resultaat ook groot. Amen? Wanneer de taak groot is, dan is het resultaat ook groot. En er is alleen maar één manier om deze belofte te grijpen. Deze belofte die God jou heeft gegeven, God heeft ons allemaal beloftes gegeven. Ik heb beloften van God. En ik weet zeker dat jij ook beloftes hebt van God. En deze beloftes van God zie ik niet in mijn levens, nog niet in mijn levens. In mijn leven, sorry. En soms strijd ik daarmee en dan zeg ik, God, wanneer? Wanneer zie ik eindelijk datgene wat u hebt beloofd? En de enige manier om dit, deze beloftes te kunnen grijpen is om geloof te hebben. Geloof is de enige manier waarin je Gods beloftes kan grijpen. Waarin je kan zeggen, Heer, ik neem uw beloftes aan en ik geloof erin. En wat er ook komt, ik blijf het vasthouden, want ik weet dat u getrouw bent om het te gaan doen. Er is alleen maar één manier om. Die belofte te grijpen. En dat is geloof. Waarom geloof? Want geloof is een handeling dat voorwaarts gaat. Geloof is altijd... Het gaat altijd vooruit. Geloof gaat nooit achteruit. Geloof gaat altijd vooruit. En, als je, en de belofte ligt altijd voor jou. De beloftes die God aan jou geeft, liggen nooit in jouw verleden. Beloftes spreken altijd over toekomst. En als het voor jou ligt, dan heb je iets nodig om ook naar voren te gaan om het te kunnen grijpen. En dat is geloof. Geloof werkt als een magneet. En een magneet die niet de, de, de verkeerde kanten die elkaar afstoten, maar juist degene die elkaar aantrekken. De belofte is ook een magneet. En geloof is ook een magneet. En wanneer je geloof hebt, dan moet je de juiste kant draaien, de juiste pool draaien, zodat je naar de belofte toe gaat. Toch? Jullie weten allemaal wat magneten zijn, toch? De magneten die je op je koelkast gooit en ze blijven plakken. Juist, die. daar heb ik het over. De koelkast is van aluminium meestal. En je, je plakt een magnet er tegenaan, want het trekt... Metaal aan. En zo is het ook met de belofte en geloof. Geloof is hetgene wat je tegen de belofte aan moet gooien. Dat wanneer je gelooft in de belofte, dat geloof laat jou naar voren gaan. Maar er is een probleem. We hebben niet altijd dat geloof. En het tegenovergestelde van geloof is angst. Is angst. Elke keer dat God jou een belofte geeft, kan je erin geloven? Of kan je juist erin gaan twijfelen en bang zijn? En meestal is dat wat we eigenlijk doen, of als we eerlijk zijn met elkaar. Tenminste, ik. Sommige beloftes die God tegen mij, uh, aan mij geeft, en dan denk ik van oké, okay, dit is onmogelijk. Waarom is het onmogelijk? Omdat ik er bang voor ben. Ik ben er bang voor. En bang, de angst, angst is, is datgene wat... Dat juist die, die, die andere kant van de magneet die juist afstoot. Die jou juist verlamt, Die jou juist stil laat staan. Want voor elke belofte dat God jou geeft... Heeft de vijand al een angst klaar liggen voor jou. God geeft jou een belofte... En de vijand heeft al een angst voor jou klaar liggen. En die zegt van... Hier, wees bang. Dit is, dit is jouw angst. En wij gaan dan... in plaats van geloven in de angst... Eh, geloven in de belofte, sorry... gaan we juist geloven in de angst. Want de angst maakt de dingen... het maakt de dingen... onmogelijk. Wanneer je ernaar kijkt, dan denk je van... maar het is niet de realiteit... Angst laat nooit de realiteit zien. Geloof wel. Geloof laat jou de realiteit zien van dit is mogelijk. Dit is onmogelijk, maar het is onmogelijk mogelijk. Want God heeft het tot mij gezegd. En als ik angst heb, dan zeg ik van nee, het gaat niet. Dit is, dit is onmogelijk. Dit is onmogelijk mogelijk. Onmogelijk onmogelijk, sorry. Ik verspreek me vandaag veel. Dit is onmogelijk, onmogelijk. Maar als je geloof hebt, zeg je van... Dit is een mogelijke onmogelijk. Dan zeg je van... Dit is onmogelijk, maar dat is mogelijk. Want God heeft het... Tegen mij gezegd. En Jozua was in die situatie. En daartussenin. God geeft hem een belofte. En, en hij staat daar... En hij wordt bang. En ik... En ik en ik, uh, ik neem het hem niet kwalijk, want ik zou ook bang worden. En ieder van ons zou bang worden als je voor reuzen moet staan en, en dat je zegt van... Oké, okay, jongens, we gaan dit land overnemen, ga maar uh, ergens anders heen. Het was iets indrukwekkends. God weet wat angst met ons kan doen. En daarom gaat hij naar Jozua. En hij gaat naar Jozua en hij, en, hij, en, hij, en hij zegt tot Jozua allerlei mooie woorden om hem te bemoedigen. Hij zegt: Ik zal met jou zijn. Ik zal jou niet verlaten. Wees moedig. Wees sterk. Wees zo sterk en, en, en, en handel overeenkomstig de wetten die Mozes jou heeft gegeven. Niemand zal tegenover jou kunnen standhouden. Overal waar je je voet zal zetten, zal het van jou zijn. Mooie woorden. Mooie beloftes. Wat God hier geeft aan Jozua. Allemaal zodat hij niet meer angst, angstig zal zijn. Want angst verlamt ons. Angst verlamt ons. Wat angst met ons doet is dat we verlammen. We, we kunnen nergens meer naartoe. We kunnen niet meer naar voren en naar achteren gaan we ook niet meer. En we blijven staan. En dag in en dag uit strijden we met onze angst. En dag in, dag uit blijven we op dezelfde plek. Jaren soms blijven we op dezelfde plek. En nemen we niet onze beloftes. Omdat angst ons heeft verlamd. En dan blijven we dan gestagneerd. En velen van ons die misschien hier zijn, zijn in deze situatie. Je bent misschien jaren christen, maar nog steeds ben je niet in de positie die God ...jou allang in wil zetten. Maar je bent er nog niet... ...omdat je angstig bent. Omdat er angst is... ...voor datgene... ...wat God jou heeft beloofd. Zijn jullie met mij vandaag? Ja? Amen. Angst is een masker... ...over de realiteit... En de realiteit is dat God het gaat doen. Dat is eigenlijk de grote realiteit, dat is de grote echtheid. God gaat dit doen, want God is God. Eigenlijk is er niks onmogelijks op aarde. Waarom? Omdat God de aarde en alles wat daarin is, heeft gemaakt. En als God alles heeft gemaakt, dan is er niks onmogelijks voor hem in zijn wereld. De realiteit is, God gaat het doen. Maar wat angst doet is, angst zet een masker eroverheen. Een heel eng masker. Een Halloween masker. <laughs> zodat wij bang worden. Zodat wij bang worden. En zeggen van, nee, ik kan het niet. God gaat het niet doen. Waarom zou hij het doen? Ik maak alleen maar fouten. Waarom gaat hij het doen? Ik geloof het niet. En vandaag is de dag dat jij die leugens... Moet ontmaskeren. Dat jij die, die angst, die masker weg gaat halen. En naar de realiteit gaat kijken. Van hey, het is werkelijk. God gaat het doen in mijn leven. God gaat het doen in deze kerk. God gaat het doen in deze stad. God gaat het doen in Nederland. En iedereen zegt dat het onmogelijk is. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat alles mogelijk is. Voor God. Dat is de realiteit. En ik ga niet leven volgens de fantasie van deze wereld. Volgens de fantasie van angst. Maar ik ga leven volgens de realiteit van Gods belofte. Hoe overwin ik mijn angst dan? Want dat is de grote vraag. Want ik kan dit wel hier tegen jullie zeggen. Maar dan zeg je ik van, ik heb, ik, ik heb nog steeds mijn angst hier... Uh, op een schoot, bij wijze van spreken. Hoe overwin ik dan mijn angst? De enige manier dat je je angst kan, kan overwinnen, is om je angst te confronteren. Dat is de enige manier. De enige manier om je angst, angsten te overwinnen, is om ze te confronteren. Je kan er niet omheen. Die angst is er. Die angst is er. Je kan er niet omheen. Dus de enige manier dat jij je angst kan overwinnen, is erop afstappen en er doorheen gaan en het te verbreken. Dat is de enige manier om jouw angsten te overwinnen. En het klinkt misschien nu makkelijk, nu ik het nu zeg, maar het is moeilijker in de realiteit. Want de manier of de houding die wij moeten hebben om angsten te overwinnen, is juist datgene wat God zegt tot Jozua. Wees sterk. En wees moedig. Wees sterk. En wees moedig. Ik moet sterk zijn. En ik moet moedig zijn. Maar waar haal ik die sterkte vandaan? Waar haal ik die moed vandaan? Om mijn angsten te overwinnen. Waar haal ik de kracht vandaan? Om deze angsten te confronteren. En dat gaan we zien in Jozua. Want God geeft ons, geeft Hem twee dingen. Twee dingen dat we hieruit kunnen halen. En dat is dat wanneer Hij zegt, wees sterk en moedig. En door nauwlettend te handelen over een heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. Vers 8, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dus het eerste wat God zegt is, wees sterk en moedig. En hoe zal ik dat doen? Door zijn woord. Door zijn woord. Dat is het eerste wat hij hem geeft. En Vers 9 zegt hij, wees sterk en moedig. Schrik niet. En wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Hoe kan ik, Waar vind ik de kracht om sterk en moedig te zijn? Allereerst in Gods woord en de tweede is in Gods aanwezigheid. Gods aangezicht. Dat zijn de twee dingen die nodig zijn om de onmogelijke belofte te kunnen grijpen. Dat zijn de twee dingen die wij... Die wij hebben om de sterkte en moed te krijgen, om de angsten te confronteren, zodat wij het onmogelijke, mogelijke kunnen grijpen. Ja? Gods Woord en Gods aangezicht. Hij zegt, let op mijn woord, mediteer op mijn woord. En hij zegt, ik zal met jou zijn. En in vers, vers, um, vers 5, wat ik net zei, dat hij, wanneer hij zegt, ik zal met u zijn, ik zal u niet, niet, ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Wanneer God dat tegen hem zegt, hij zegt, dit is mijn aanwezigheid, dat met jou zal zijn. En daarom kan je sterk en moedig zijn, omdat, ik, omdat God jou zijn woord heeft gegeven. En zijn aanwezigheid, zijn aangezicht. Want dat woord hier in het Hebreeuws aanwezigheid, um, is het woord panim. En het woord panim, dat klinkt een beetje grappig. Het woord panim, niet panini, maar panim. Panim betekent het gezicht naar jou toegedraaid. En dat geeft ons een heel sterk beeld van wie God eigenlijk is. God heeft de wereld niet geschapen. God heeft de wereld niet geschapen, stel je voor hij schaadt de wereld hier, wij zijn allemaal hier. En hij zegt niet van, oké, okay, ik heb de wereld geschapen en ik keer mijn rug toe. En wanneer ik met jullie spreek, spreek ik, maar jullie, jullie zien alleen mijn, mijn, uh, mijn achterhoofd op dit moment. Um, maar ik spreek tot jullie en wat jullie horen is geen direct woord, maar het is maar een echo van wat ik hier aan het spreken ben. En stel je voor, je gaat met iemand praten... Um, en jullie zitten aan een tafel. En één persoon zit met omgekeerd naar jou toe. Hoe zal het voelen? Je bent zo aan het praten en die persoon, je zit alleen in het achterhoofd van die persoon. En je bent met die persoon aan het praten. Voelt die persoon aanwezig op dat moment? Nee, helemaal niet. Maar God juist, dat woord laat ons juist zien dat God... Aanwezig is. God is paniem. God is aanwezig. Dat betekent dat hij zijn gezicht naar ons toe heeft gedraaid. En wij zien zijn aangezicht. Zijn aangezicht is naar ons toe gedraaid. En dat betekent dat hij aanwezig is. Dat maakt dat hij aanwezig is. Dat betekent dat zijn volle aandacht op ons is. God zit niet zo naar ons, maar God kijkt zo naar ons. Zijn gezicht is naar ons toe gedraaid. Stel, dit is, hier word ik helemaal blij van. God de schepper van alle dingen. De almachtige, de alwetende, de alomtegenwoordige. Heeft zijn volle aandacht op jou. Op jouw leven, op mijn leven. Hij is aanwezig. God is aanwezig. Zijn aangezicht is naar jou toe gedraaid. Dus we hebben Gods woord en Gods aangezicht. En deze twee dingen zijn, zijn dingen die we telkens weer terugzien in Gods woord. Want deze twee dingen zijn onafscheidelijk. Deze twee dingen kunnen, als, als, als ik spreek over Gods aanwezigheid, Gods aangezicht, dan is Gods woord daar. En als ik spreek over Gods woord, dan is zijn aanwezigheid daar. Je kan het niet scheiden van elkaar. Waar Gods woord is, daar is zijn aanwezigheid. Waar zijn aanwezigheid is, daar is zijn woord. Het is onafscheidelijk. Dat zien we wanneer, we, wanneer, wanneer hij naar Abraham toe komt. Wanneer hij naar Abraham toe komt en hij geeft beloftes en hij begint met Abraham te spreken. Dan, dan zien we dat God aanwezig is. God is daar met Abraham. Hij is daar aan het spreken met Abraham. En God geeft hem beloftes. En wanneer God zijn beloftes geeft aan ons, dan hebben wij ook zijn aanwezigheid. We zien het bij Mozes. Wanneer God met Mozes gaat praten. En, en hij zegt van ja, ik ga jullie leiden naar het beloofde land. En Mozes weet van, hé, hey, en hij zegt ook in Exodus hoofdstuk 33 vers 15, hij zegt als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. En later zegt hij tegen God... Heer, laat me uw heerlijkheid zien. Toon mij uw heerlijkheid. Dus God is hier met hem aan het praten. En hij zegt... Heer, je, je hebt dit beloofd. Maar ik, ga, ik, ik wil niet alleen gaan. Uw aangezicht moet met ons zijn. Anders gaan we niet. God zei... God zei allereerst, hij zei, dit volk is hard, heeft een hard hart. Ik zal een engel met jullie meesturen. En Mozes zei, nee, nee. Als uw aangezicht niet met ons meegaat, dan ga ik nergens heen. Dan ga ik nergens heen. Want Mozes wist waar Gods aangezicht is, waar Gods aanwezigheid is en zijn woord is, dan is alles mogelijk. Mozes wist dat. Mozes wist dat. En David wist dat ook. En David toen hij, toen hij gevallen was en, en, hij, en hij zondigde tegen de Heer, heeft hij een hele mooie psalm geschreven, psalm hoofdstuk 51. En daar zegt hij, verwerp mij niet van voor uw aangezicht, Heer en neem uw heilige geest niet van mij weg. Want hij wist wat het was om buiten Gods aanwezigheid te zijn. Gods aanwezigheid voor hem was het, de grootste schat op aarde. En al die psalmen die we lezen van David... zie je telkens een dorstig en hongerige ziel... voor Gods aanwezigheid. Hij verlangde naar God. Hij wist wat het was om in Gods aanwezigheid te zijn. Gods aangezicht en zijn woord zien we ook samenkomen... in de tabernakel waarin, waarin, waarin de ark was... En de ark vertegenwoordigde Gods aanwezigheid. En wat lag in die ark? De tien geboden, Gods woord lag in dat ark. Dus daar zien we hoe Gods woord samen gaat met zijn aanwezigheid. We zien in de, in de tempel dat Gods woord daar is en Gods aanwezigheid daar is. En deze, deze dingen zijn allemaal een verafschaduwing geweest van wat komen zal. De tabernakel en de tempel. Want de, de, dat waren de plekken, als het waren de hotspots, van waar je God kon vinden. Waar je, waar je Gods aanwezigheid kon, kon zoeken. En waar je van God kon horen. De tempel. Daar gingen de mensen heen om Gods aanwezigheid, zijn aangezicht, te zien. Daar gingen ze heen om zijn woord aan te horen. En, en deze, deze, deze symbolen, de, de tempel, dit symbool is super belangrijk. Want wanneer we dan gaan kijken naar Johannes hoofdstuk 1 vers 14... Dat zegt, dan zegt Johannes daar iets heel wonderbaarlijks. Hij begint zijn evangelie al geweldig. Hij zegt in het begin is het woord... en het woord was bij God... En het woord was God. En dan in vers 14 zegt hij, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat woord daar gewoond, kan je ook vertalen naar hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons getempeld. Hij was, hij was de tempel op aarde. Hij was de lopende tempel. Jezus. En daar zien we dat bij Jezus, daar Gods aanwezigheid en het Woord samenkomen in Jezus. We zien dat Jezus, de, de, in Jezus is de, uh, hoe, zoals Paulus zegt, in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En we zien dat in Jezus Gods aanwezigheid en Gods woord samenkomen in Jezus. Want Jezus was de tempel, lopend hier op aarde, in vlees. God, in het vlees. En Hij was aanwezig. En Hij is het woord. En Hij was daar. En het woord is vlees geworden, zoals Johannes heeft onder ons gewoond. En in Jezus komen het woord en het aangezicht samen, zoals het altijd was. En, en Jezus was de ware tempel, de plek waar we Gods woord Vinden. En, en, en Peter zei, uh, sorry, uh, Jezus zei zelfs tot Peters: willen jullie mij nu ook verlaten? En Petrus zei tegen hem, Heer, waar, gaan, waar kunnen wij anders heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. U alleen hebt die woorden. En, en, en dat is de plek waar we Gods woord kunnen vinden. Dat betekent waar we Gods gemeenschap, waar we gemeenschap met God kunnen hebben. Daar is de plek waar we zijn aangezicht kunnen zien. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. In hem zien we de Vader. En in de Vader zien we hem. Halleluja. En Jezus zegt dan tot zijn discipelen op een gegeven moment. Hij zegt, ik zal... En hij zegt tegen de fariseer, sorry, en de discipelen hadden het zeker ook gehoord. Hij zegt, breek deze tempel af mensen. En in drie dagen zal het herrijzen. En, en Jezus sprak hier niet over de tempel die daar gebouwd was. Hij sprak hier over zijn lichaam. Hij sprak hier over zichzelf. Hij sprak hier over de ware tempel. En hij zei, deze tempel, breek het af. En ze, zou, ze zouden het ook gaan afbreken. Ze zouden hem gaan doden. Ze zouden de tempel zelf afbreken. De ware tempel. Afbreken. En Jezus zegt, breek het af. En in drie dagen zal het herrijzen. En dat is ook gebeurd. Ze hebben hem gekruisigd. De ware tempel gebroken. Maar na drie dagen is de ware tempel weer opgestaan. En Gods aanwezigheid is nu niet meer alleen maar op één plek. In Christus, maar in zijn door de heilige geest voor iedereen beschikbaar. En dan, halleluja, en dan zegt, dan, dan zegt Paulus van, hé, hey, wij zijn tempels van de heilige geest. Jezus kwam als de ware tempel. Om ons tempels te maken van zijn heilige geest iets wat eerst onmogelijks was het was onmogelijk maar wij zijn nu tempels van de heilige geest wij zijn mensen waarin het woord van God is en zijn aangezicht, zijn aanwezigheid in ons is en dat komt alleen maar door wat Jezus heeft gedaan. En, en de discipelen hadden deze een soortgelijke ervaring als Jozua. Toen ze dit hoorden van hé, deze tempel zal afgebroken worden. Hoe gaat dit gebeuren? Wat, hoe zal de toekomst eruit zien voor ons? Jezus gaat sterven. En Jezus wist dit. En hij zegt, ik zal opvaren naar de hemel. Maar zal, ik zal de trooster voor jullie sturen. Ik zal de heilige geest voor jullie sturen. Want hij zal jullie leiden in de waarheid. En hij zal van mij getuigen. En alles wat ik spreek zal hij getuigen aan jullie. En dan zien we de, hoe Jezus ons tempels maakt van de heilige geest. Hij belooft ons zijn aangezicht en zijn woord in ons. Mensen waarin de aangezicht en woord van God een nieuw volk zijn wij. Om de wereld te beïnvloeden. En overal waar we zijn en overal waar we gaan, zijn we een tempel. En overal als je op je werk bent of uh, op school, hier... Waar je ook bent thuis, iedereen kan naar jou toekomen en Gods woord in jou vinden en de aanwezigheid van God vinden in jouw leven. Waarom? Omdat daar in de tempel, in jouw ziel, woont de heilige geest, de geest van God. En waar de geest van God is, daar is vrijheid. Er is niks onmogelijks voor degene waarin de heilige geest woont. En Jezus zegt, in de wereld zullen jullie verdrukkingen hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ik heb het overwonnen. Dus als, als de heilige geest in jou woont en Gods woord is in jou en Gods aanwezigheid is over jouw leven, wat is dan het probleem? Je hoeft niet bang te zijn, want alles is mogelijk, want de geest van God leeft in jou. Angst hoeft geen probleem te zijn, nu wij tempel zijn van de heilige geest. En laten we even gaan naar Matthäus hoofdstuk 28. Daar zien we... Ik ben bijna klaar, mensen. Matthäus hoofdstuk 28 vers 16 tot en met 20... En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Jezus was hier op, uh, gestorven, opgestaan. En hij was hier met zijn elf waar, waren naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Dat daar is al een andere preek die misschien pas dat jullie gaat preken misschien ooit en toen ze hem zagen aanbaden ze hem maar sommigen twijfelden ze aanbaden hem maar er waren wel sommigen die twijfelden en mijn vraag is hoe kan het zijn dat ze hem aan het aanbidden waren en toch aan het twijfelen waren in wat hij ging zeggen en Jezus zag dit dus ze voelden zich eigenlijk net als Jozua in het midden daar in het midden van wat allemaal daar is gebeurd en wat God nu in de toekomst gaat doen. En ze begonnen te twijfelen. Maar wat, kijk wat Jezus hier zegt. Jezus zegt en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Wat Jezus hier doet, hij spreekt, hij spreekt een verklaring uit waarin... En hij spreekt een, een, een wereld uit waarin geen, waarin geen plek meer is voor angst. Want als alle macht gegeven is aan Jezus in de hemel en op aarde. Nog een keer, wat is het probleem? Wat is het probleem? En, daar, en dan zegt hij, ga dan heen, en hier komt de grote missie. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat u geboden hebt, wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Daar zien we weer Gods woord. Hè? En dan zien we, en, ik, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Amen betekent, zo zal het zijn. Amen. Amen. Hier zien we, hij zegt, leer iedereen om mijn woord in acht te nemen. En ik zal met jullie zijn tot de volleinding van de wereld. Zie, ik zie de link tussen Jozua 1 en Matthäus 28. Ik hoop, ik hoop dat ik mijn werk goed heb gedaan en dat jullie dat ook zien. Dus wij zijn dan nu tempels van de Heilige Geest. Dus er, er, er zullen, er, er en zullen, er natuurlijk, er zullen angsten zijn. Maar wij hebben de kracht om ze te confronteren en ze te overwinnen. Waarom? Omdat Gods Woord en Gods aanwezigheid door de Heilige Geest in jouw leven is. En omdat Gods aanwezigheid en Gods Woord in jouw leven is, kan je sterk en moedig zijn. Daaruit kan je kracht halen. Uit Gods eigenlijk de kracht die je nodig hebt om alles te overwinnen, is al in jou. Je hebt eeuwigheid aan jouw zijde tegen tijdelijke vijanden. Je hebt eeuwigheid aan jouw zijde tegen tijdelijke vijanden. Alle vijanden die je tegenkomt zijn allemaal tijdelijk. Maar God zij dank dat de eeuwige aan ons zijde is... En als de eeuwige aan ons zijde is, wie zijn dan al die tijdelijke vijanden? Niks. Hoe meer je met God bent, hoe sterker je wordt. Hoe meer je van God wordt, hoort, hoe moediger je wordt. En nu is het aan jullie, Zetermeer, Nieuwlijf meer. Jullie hebben een fantastische visieavond gehad. En nu ligt er een grote missie voor jullie. Een grote taak. En het is onmogelijk. Maar dat is goed nieuws. Want God is aan jullie zij. God is aan jullie zij. En, en, en dus meer ligt voor jullie. Wat gaan jullie nu doen? Wij moeten gaan. En zijn wie wij behoren te zijn. Kinderen van God. Tempels van de Heilige Geest. En overal waar we gaan zullen we Gods aangezicht reflecteren. Overal waar we gaan, zullen we zijn woord verkondigen. En dan zal niets onmogelijk zijn. Want meer is al gegeven. Alles wat we hier doen, alles wat jullie hiermee bezig zijn, dit allemaal is om deze stad voor God te te verklaren. Om te verklaren dat Jezus Heer is in Zoetermeer. En wat betekent dat als Jezus Heer is in Zoetermeer? Wat betekent dat? Dat niks onmogelijk is. Dat er verandering zal plaatsvinden in deze stad, dorp, hoe noem je dit? Stad. Stad. Ik wil niet de uh, zoete, zoete meerders of hoe je dat ook noemt. Deze stad. Jezus is Heer over deze stad. En als Jezus Heer is over deze stad. Dan betekent het dat dat Jezus Heer is over de straat waar je woont. Dat Jezus Heer is over jouw huis. Dat Jezus Heer is over de regering. Jezus is Heer over alles. En hoe ziet dat eruit als Jezus Heer is over alles? Overwinning, herstel, genezing, redding. Alles wat van God is. Alles wat uit de hemel komt. Zal dan hier in meer zichtbaar zijn. Het onmogelijke is mogelijk. En het maakt niks uit waar je nu in jouw leven staat. En misschien zeg je vandaag... Ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar je kan het. Want God heeft het voor jou gedaan. En het enige wat je moet doen... is zijn wie je moet zijn in God. En dat is een tempel van de Heilige Geest. En overal waar je bent... Daar is de hemel met jou. Daar is God met jou. Daar is eeuwigheid met jou. Daar is genezing met jou. Daar is Gods woord met jou. Gods redding. Alles van God is met jou. Dus het onmogelijke is mogelijk. Laten we opstaan.